Tweevoudig wereldkampioen boksen José Napoles is overleden. De Mexicaan behoort tot de grootste boksers aller tijden. Hij won 14 partijen waarin tenminste twee wereldtitels van de grote boksbonden op het spel stonden. Napoles staat daarmee samen met Mohamed Ali op de tweede plaats na Vladimir Klitschko. Hij kreeg de bijnaam mantequilla, boter, vanwege zijn vloeiende stijl van boksen. José Napoles was 79 jaar. Het weer bewolkt en hier en daar regen. Vanmiddag klaart het een beetje op. Op sommige plaatsen wel nog losse buien. Het wordt rond de 22 graden. Morgen iets koeler en dan valt er ook geregeld een bui. Maar vanuit het westen komt later de zon er ook bij. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de N9 Den Helder richting Alkmaar staat tussen Schorrel en Bergen twee kilometer file met een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Op vijf uur morgens is het hemelstil al in de weer. Ze gaan naar vaartje, en Pa, die zegt dat ja, nu verkeer. Zandvoort, aan de zee. Aan de zandvoort, aan de zee. Met vader, met moeder, met broertje, net met zusje, oma, piet. Tante Viet en de hele familie is we aan de zandvoort. Is hier zo ze deelt, is zo vies, ze plasten veel weer haar baaien, oh, ook wel Maar plotseling roept ze geel, de zee zit in me ogen aan de zand.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 ...Loyer, onze gast is deze middag... ...en we praten met de deskundige van Zandvoort... ...over de gemeentelijke vuilophaaldienst... Uh, ...Tom, uh, je hebt heel wat mensen meegemaakt in al die jaren... ...op de vuilauto, vuilauto... ...heel hoop, heel hoop. Noem er eens een paar. Ik ben begonnen met uh, Fok Paap, de Beer, Fok de Beer... Ik ben met, ...met Korszwemmer, de grutter... ...en ik zei de gek, het waren er drieën... ...toen is Frans Draaier, Kokke... ...is erbij gekomen... Willem de Magere, Paap. En ik zei er ik, dus drie. En zo gaan we door. Ik had nog gewoon uh, invallers. Alleen de tuinman. Uh, wie was een goede chauffeur op de auto? Uh, ik heb heel goed op kennis schieten met... Uh, Frans Draaier en Adi uh, Schraal. Die pak ik ook nog geen Kon ik ook heel goed mee op schieten. En wie was de beste chauffeur van allemaal? Nou, ik ging mij met mijn Frans Draaier. Die hebt ook slechte chauffeurs meegemaakt? Nou, dat uh, was die andere... Uh, bij ons vielen het nog wel mee, oh. want je reed met twee wagen, hè? Ja. dus met die andere Vullingswagen, die chauffeur, had ik het nog nooit zo op. Als je nu kijkt in jouw tijd met de autorijden en je ziet nu het uitbesteed naar een ander bedrijf, zie je verschillen? Ja, die jongens mag ook niks meer. Kijk, voorheen namen de jongens van Cita niet naar namen ook spullen mee. Maar nou hoor ik, die mag ook niks meer bewaren. Kijk, vroeger deden wij kopen, besparen, loodsparen en desparen. En dat brachten we allemaal bij Frans Draaier in zijn schuurtje. Nou, eens in de zoveel tijd brachten we het weg. Maar dan schiet uh, daar ook niet meer te mogen die jongens. Dat is het zakcentje? Ja. Dus, dus uh, als, je, als je ijzer zou liggen, dan ging dat even uh, apart? Ja, koperlood en dat uh, uh, houden we apart. We gingen in de cabine en dan uh, reden we naar Frans Draaiers huis. En gooiden we Frans Draaier in zijn schuurtje en dan deden we zaterdag even stukjes zagen. En uh, eens in de zoveel tijd brachten we het weg, hadden we weer een extraatje een uh, borreltje te halen. Ja, precies. Ja, want uh, je moet wel een bordeltje blijven drinken erbij. Ja, zeker weten. Zeker weten. Dan moet je bijhouden. Ja, anders dan gaat het mis. nou, ja, daarom. Je had ook directeuren van uh, publieke werken, heette dat in die tijd. Ja, die heb ik uh, ook een heel veel meegemaakt. Wie? eh. Uh, De Wit, uh, Smits, uh,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 En op oude jaar waren oude jaren. er wel mensen dat iets langskwamen iets Nou, we hadden altijd met oude jaar vaste klantjes, bakkers en zo. Ja. Vroeger hadden we zeg maar balk, uh, Nou ja, er lag er altijd een krentenbrood en een speculaarspop uh, en een voortje lag over ons. En tot uh, had er één chauffeur die had vrijgenomen en alleen die was ingevallen. En we kwamen daar uh, in die bakkerij in de lageren, maar, uh, en de lagere, er maar twee krentenbrooden uh, en twee van die dingen,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 We, we gaan we even terug naar de vuilnisopwaldienst? Uh, als ik nu kijk naar de verschillen van nu. Uh, nu heb je gescheiden afval, uh, plastic, uh, groen, grijs, uh, grof huisvel. Uh, ja, het milieu-oogpunt moet dat waarschijnlijk. Vroeger werd alles in één grote hoop gegooid. Wij, wij gooiden gewoon uh, echt alles die nu in die vullen waren. Tot grieps en weet ik wel. Want uh, kwamen wij kort borst bij die goudsmit...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 Nee, zij zelf? Ze heeft meer dan 600 liedjes geschreven. Zo. Ik dacht dat ze naar Mexico zou gaan. Ja, die hebben gaan we ook. Ja. ja, die hebben we ook. Nou, de hadden we ook. <laughs> Bedankt, hoor. Goed, lieve luisteraars, mijn naam is Pieter Joustra. we zijn bezig met het programma Zet Oud Zandvoort. En we praten vandaag met onze Ieren gast Tom Loyer over de gemeentelijke vuilophaldienst En natuurlijk ook de grote redboot. Uh, Tom. Uh,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 Ik weet niet meer wat je allemaal moet schijnen, maar... Uh, IJzer. Uh, nou, dat wordt allemaal weggehaald door de oude ijzerboeren Want als ik uh, bij mij zie in de buurt, uh, zie je vijf, zes keer tuur, zie je dezelfde wagentjes voorbij rijden. Ja. Yeah. Allemaal van die Polen en uh, Tsjechen en Hollanders. Uh, zouden we alles, alles weg. weg. Nou, op zich is dat ook goed. Ja. Ja. Zij ben je maar Voor die anderen. Ja, precies.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 Ja, en de ene emmer is licht, maar de andere emmer is, is heel licht. zwaar. En ja. ja, en je weet nooit wat erin zit. Nee, hete kolen. Ja, gloeiende ja kolen. Denk, gloeiende kolen. Er staat veel zwaar in de fik. <laughs> ja. Tom, we gaan even naar de, de redboot. Met welke mensen heb je daar allemaal samengewerkt? Uh, met Jan van de Ploeg, uh, met Van Eltre, ik bestuur. Uh, Gaston. En met uh, Cor Koper, uh,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 Geheim Van het leven Overgroot en blij Het laatste rondje In die kroeg Is pas tegenwoordig Een lach of tranen Door te blijven Een ruzie is zo weer voorbij Van de zaak. Het is daar telkens weer raar. De een speelt snoepen of biljant. De andere kaart of land. Ja, elke dag is hier een groot feest. Zorg dat je er al bent geweest. Dat dat je aan de boerenvaart Iets meer ongelukkig met elkaar Daar vergeet je even je verdriet en klein Het leven kan dan nergens mooier zijn Iedereen kent daar elkaar geheim Van het leven onvergroot en klein en het laatste rondje in die kroeg... Is pas tegen morgen en het laatste rondje in die kroeg... Is pas tegen morgen En het was Anthony met het nummer In Dat Kroegje aan de boulevard. Nou, ik wil toch even benadrukken dat ik...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 Dus en we hadden net uh, vijf Het was een guldentijd, tijd, en we net uh, vijf gulden gevangen voor een paar bossen takken. En toen kwam er een baas naar me toe en hij zei: Ja, jullie moeten geld in jullie Vulleswagen hebben. Ik zei: Nou, je durft een hoop te zeggen. Ik zei: Je weet toch dat wij geen voorjaar mogen pakken? Hij zei: Nee, nee, hij zei, dat bedoel ik niet. Zei. Hij zei, Maar er ligt een portemonnee met geld en uh, passies. Ik zei: Nou, dan gaan we naar het en zo. Dan gaan we los en kijken of we hem kunnen vinden. Dus, Willem Paap, Frans Draaier en ik naar het village achteruit rijden, komt omhoog, persen. niksje stop, stop, kwamen die takken tegen, die brugte takken. En ik pak de vierde of vijfde zak en ja hoor, uh, trek hem open en de portemonnee met de vrouw. Nou, het is dus wij aan de baas gegeven, geven, was toevallig uh, Willigers. En uh, die zei nou, breng het wel naar het vrouwtje. En toen kwam Willigers even later weer achter ons aan. Met een vootje. We mag het toch geen voor aanpakken. Hij zegt, voor mij wel zitten. Hij zit hier, je wil een vootje van die vrouwen zitten. Zit uh, dat mogen jullie houden. Maar het is nog knap dat je dus al dat vuilnis ja. een portemonneetje vindt. Ja, we hebben het ook wel eens een keer gehad met een zak met rekeningen. Voor een, een of andere tandtechnieken op de Zalmse laan. Die, Als... uh, die ja. harte had de werkster uh, dat vullenzak vol met uh, rekeningen uh, buiten gegooid. die hebben we ook uh, mee gegooid. Nou, leeg gegooid. En ook toevallig allemaal gewonden. Maar ja, dat leverde niks op. Geen footje? Geen footje. Wat heb je nog meer meegemaakt? Ik heb zat... Vertel. Uh, ik heb het ook een keer gehad met een impriol. En dan hadden we een impriol weggegooid. En ik denk nou liep ik met Arie van Maat? Ik denk nou, ik moet even kijken hoe we dat even kijken, of we er toch een footje uit kunnen trekken. Maar ik heel moeilijk doen. Ik zei, nou, ik weet niet of ik kennen, hoor. Dus, ja, ja, ja, ja. Nou ja, toen leverde het toevallig. Nee, toen kregen we niks. Oh. Nee, ik kreeg me ook niks van die man. Maar ik heb zat op man, kan je al boek als het wil. Kijk, dat bedoel ik. Dan gaan we even naar de Redboot. Want uh, jij uh, zit op die trajectorie. Ja. Uh, e e eerste Zee-Olifant. Nou, ja, dat heb ik uh, toen geleerd van Kort uh, Koper, die was de eerste. Ja. Dan moest ik uh, leren rijden. Nou, toen had ik er net onder de knieën en toen, uh, toen kwam. de c kwam de Dus toen moesten we dat weer uh, helemaal leren. Uh,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 en laat hem eruit komen en dan ga ik er zo snel mogelijk heen dat hij, als ik marslip, heb, als hij daar recht blijft staan, ga ik hem gelijk oppikken maar als hij omgaat dan moet ik hem eerst recht zetten en dan, uh, maar de walbaas maakt uit waar hij eruit komt maar die boot die komt achter te ja of met zijn punt naar voren komt hij naar je ja, toe maar... dan zet ik hem op strand ja. en dan moet ik hem weer omdraaien en dan pak ik hem maar weer van achteren en als ik hem weer klaar ben, dan gaan we weer omhoog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 Mijn beste vriend, waar had ik dat dan verdiend? Je weet wat je hebt en maar nu sta ik in de kou. Ik waag het je nu weer.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 Nee, en die boot heeft nog een tijd naast ons naast de schuur gelegen. Dan hebben we de jongens van een uh, die hem uh, opgepakt en dan is hij bij ons uh, naast de schuur is neergelegen. Nee. Um, de mensen die uh, uh, lid worden van de KNRM, moeten ze kunnen zwemmen? Ja, als het goed is wel. Ja, ik kan me herinneren van vroeger dat je die op opstappers had en die konden geen van alles zwemmen. Nee, daar weet ik alles van. Ja.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 Ja, die moesten hele berekeningen maken. Ja. Om die pijl te schieten. Ja. En, en dat ging niet altijd goed, heb ik nou, maar, uh, we schoten gewoon. En uh, ineens uh, kwamen ze er maar, van die um, dikke meter. En dan kwamen ze in terug. Ja. Het is ontrepen in de week. Nou, dan moesten we eerst blussen. En dan weer verder. <laughs> dus. Jelle Atema was er ook heel actief in? Ja, ja, in de ja, de ja. Die was uh, heel actief. Ja. We hebben zelfs een keer uh, met Jelle Atema gehad. Hadden we, de, hadden we last van houten in de schrunderloods. loods.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 Als je met je mooie kleren er gaat, dan kom je zeker ah, niet uit. Hij krijgt wel een, uh, een uh, overlevingspak aan. Oh, dus, uh, dat wel. Yeah. Tom, we komen een beetje aan het einde van het programma. Um, we hebben een hoop gehoord over de vuilnisophaaldienst. Wat je allemaal hebt meegemaakt in je leven. We hebben gepraat over de KNRM. Uh, iets wat jou zeer aan het hart gaat. Yeah. Uh, nog steeds en dat blijft zo hè.